Goedemorgen, ik ben Dielke Dit is het nieuws van NOS op 3. Niet iedereen keek even vrolijk naar de persconferentie gisteravond. Horecabazen en poppodiumeigenaren banen dat er voor hen voorlopig geen versoepelingen zitten. Kloten gewoon. Kloten. Dek de lading, zeker. En ook niet alle winkeliers zijn blij. Bij hen mag je binnenkort komen winkelen op afspraak, maar ze hadden liever helemaal open gewild. Bij kappers, tattooartiesten, schoonheidsspecialisten en rijinstructeurs kan de vlag wel uit. Hun deuren mogen weer open. We hebben meteen hele kantoor opgetrommeld, want we kunnen een roodgloeiende telefoon verwachten. Er zijn honderden leerlingen met duizenden examens bij ons bedrijf die wat opnieuw moeten inplannen. Volgende week woensdag mogen de eerste rijlesauto's weer rondrijden. In Frankrijk krijgen studenten voortaan gratis tampons en maandverband. Bij universiteiten in heel het land komen in totaal 1500 automaten met de spullen te staan. Volgens de overheid hebben honderdduizenden Fransen te weinig geld voor maandverband en tampons. Miljoenen mensen in de Amerikaanse staat Texas hebben nog steeds problemen met hun drinkwater na het extreme winterweer van vorige week. Dus is het druk bij plekken waar gratis eten en water wordt uitgedeeld. You know, is, is 20.000 Texanen hebben thuis helemaal geen water. Bijna 3,5 miljoen mensen moeten hun water eerst koken voordat ze het kunnen gebruiken. Je hebt ze vast al weer zien staan, de grote borden met verkiezingsposters van alle partijen waarop je over drie weken kan stemmen. Normaal gesproken plakte elke partij een poster op het bord, maar dit jaar ziet het er wat anders uit. Dit is een verkiezingsbord 2.0, weersbestendig, uh, recyclebaar. En op een goede hoogte dat er niet geplakt kan worden. Want er werd geregeld expres over elkaar heen geplakt. De vindt het wel jammer dat hij niet meer met lijm en posters op pad kan. Het was echt een leuk stukje folklore dat plakken. Dan ga je met een paar mensen in de auto, op pad, ladertje, pleksel en gaan. Voor mij je het bij min drie, maar uh, ja... Gezellig en je komt nog eens uh, conculega's tegen, zeg maar. Het is trouwens erg druk op de verkiezingsborden. Er doen dit keer maar liefst 37 politieke partijen mee aan de Tweede Kamerverkiezingen. Het weer heerlijk lenteweer vandaag. Lekker veel zon, 15 tot 19 graden. ZFM. verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er zijn wat problemen onderweg in Noord-Holland. Op de A7 van Horen naar Zaanstad is een ongeluk gebeurd bij Purmerend Noord. Vanaf Horen kom je in de file terecht en de vertraging is 25 minuten. De linkerrijstrook is dicht. En er staat een te hoge vrachtwagen voor de wijkertunnel in de A9 van Amstelveen naar Alkmaar. Die veroorzaakt nu ook een half uur extra reistijd, want de tunnel is helemaal dicht. Tot zover de verkeersinformatie.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort. Yeah. is zin in ZFM. ZFM. Met nu ZFM in de ochtend. Oh, this is the start of something good. Don't you agree? I haven't felt like this in so many movies. You know what I mean, and we can feel through this destruction as we are standing on our feet. So since you wanna be with me, you'll have to follow through with every word you say, and I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 of zonder mij, en wie gaat dan nog van m'n oude neef? Of ben je aan het branden, wie komt uitblussen? Pure shit, maar fans die wachten op een rauwe tape. Hou niet van geschommel, brada, hou het straight. Ik ken weinig betere vrienden, Mijn vrouwtje denkt ik zit op snap, maar zit op rekenmachine.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 ik ben nog steeds niet zo goed. Spit de nieuwe chain. have enough now. Nu, shit to top, sell a skate in a lockdown. heb dit nu nog eens een dag, zoals een sport. now. is niet te bij overleven. Als je straks de Ik hoop dat je goed begrijpt. Ik doe wat ik doe altijd.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 hier en daar papieren breng alleen in shoppers Vele spotters zonder de rippers hier alleen verstoppen Hier veel douane, je vliegt iedereen met negen koppen Geldwisselaar brengt je de rest, hewe, ik reken op je Hij denkt bij zichzelf, tuurlijk broodje, ik pak peper op je Ik loop de allerengste platen van de game te droppen En ik bij me kleren, maar als ik wil hoef ik niet eens te dokken Nu kijk ik verder, kan niet leunen op dezelfde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 Zeg mij die bloed met mij Doe ik wat ik doe altijd Doe altijd, test ben ik nee Hondertijd spullen but stare Sometimes I I'm The world ain't so dull, man, it's solid en mí tú dices que no pero si sí. a mí no me miente. discúlpame si te mentí no fue mi intención ser así eh háme contente comenzar de nuevo Zeg mam, niet aan toe,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 Morgen de hoofdpunten van het NOS-journaal. Supermarktketens Albert Heijn, Jumbo en Lidl hebben de salarissen verhoogd met 2,5 procent... terwijl er nog altijd geen akkoord is over een nieuwe CAO. Volgens toezichthouder Autoriteit Consument en Markt wordt daardoor mogelijk de wet overtreden. AstraZeneca gaat toch 180 miljoen vaccindosis leveren aan de Europese Unie. Nederland had te horen gekregen dat in het tweede kwartaal veel minder zou worden geleverd. Maar volgens AstraZeneca krijgt Nederland gewoon de beloofde 6,8 miljoen doses. Honderden bedrijven testen hun personeel op drugsgebruik, terwijl de privacywetgeving dat verbiedt. Vooral veel arbeidsmigranten die zwaar en eentonig werk doen, zouden drugs gebruiken. Het weer, het wordt vandaag zacht met veel zon, bij 15 tot 19 graden. Stop the clocks, it's amazing You should see the way the light Dances up your head A million colors of hazel Golden and red Saturday morning was a blue 6.9 ZFM Tot zover het ritme van ZFM Zak, zak, kan. Zak kan. Zak kan. Zak kan. Zak kan. Zak kan. Zak kan. van Zie